6 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, zometeen een overzicht van de ploegentijdrit van vandaag. Een vooruitblik op de vijfde etappe in de Tour, die is morgen. En natuurlijk de tweet du tour, nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Ultimatum oppositie Egypte verlopen. Het kabinet praat met pensioenfondsen over meer investeringen in Nederland. En Deventer wil werklozen inzetten bij wassen en aankleden van ouderen. Het weer, er is nog geregeld zon, maar er komt steeds meer bewolking. Het is 20 tot 24 graden. In de avond kan er lokaal een enkel buitje vallen. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen regent het eerst. In de middag wordt het wat droger, het wordt 18 graden. De dagen daarna komt er meer zon, blijft het droog... en dan wordt het meer dan 20 graden. Het ultimatum dat de Egyptische protestbeweging... aan president Morsi heeft gesteld, is een uur geleden verlopen. Maar Morsi heeft geen kick gegeven en zit er nog. Acties, burgerlijke ongehoorzaamheid en meer demonstraties lijken nu onvermijdelijk. VRT-verslaggever Jens Fransen staat voor het presidentieel paleis en ziet het volk toestromen. Jens, hoe is de situatie op dit moment? Well, net als de voorbije dagen is uh, uh, het volk hier om dit ogenblik weer echt met duizenden aan het toestromen. Maar wat vooral opvalt is dat eigenlijk iedereen nu vooral kijkt naar morgen. Want de klok tikt, je had dat, inderdaad, dat ultimatum van de oppositie. Maar het echte ultimatum is natuurlijk gesteld door de mensen die de echte macht in handen hebben in Egypte. Dat is natuurlijk de legerleiding. Dus je voelt bij de demonstranten, zij weten het mes. Om de keel van president Morsi gaat steeds harder gaan duren en iedereen is nu eigenlijk aan het wachten wat gaan de komende 24 uur geven. Ja, en vanochtend was je bij de Rabam moskeeën van de moslimbroederschap van president Morsi. Hoe was daar de stemming? Wel, de moskee moskeeën is eigenlijk een beetje het agri... van de moslimbroeders. En de sfeer was daar helemaal anders, waar je hier, de jordaan voor het presidentiële paleis, maar ook op het zelf, een stuk een feeststemming hebt. Zag je daar dat het sfeer een stuk combatiever is. Je hebt daar jonge moslimbroeders die op dit ogenblik met tientallen tegelijk oefeningen aan het doen zijn. Ze leren om te gaan met de waterstof, met schilden. En ze krijgen training. En de, de, de grote boodschap die je daar hoort is, kijk, wij gaan onze president, onze president Moersi niet zomaar In die nodig komen wij op straat en willen we hem verdedigen en willen we ervoor vechten zelfs. Ja, je had het net over dat ultimatum uh, dat het leger heeft gesteld aan Morsi. Hè? Vandaag zouden er gesprekken zijn geweest tussen de legerleiding en Morsi. Is daar al iets uitgekomen? Die gesprekken hebben inderdaad vanmiddag uh, plaatsgevonden. De president heeft samengezeten met de eerste minister. Met ook um, Abdul Fattah Sisi, Dat is de, de sterke man bij het leger. Maar tot nu toe is daar niets van uitgelekt. Wat we wel zien aan de andere kant is dat de minister van Buitenlandse Zaken ontslag heeft genomen. Een aantal grote functionarissen hebben inderdaad ontslag gegeven. Een aantal woordvoerders hebben dat ook gedaan. Dus ik kan alleen maar vaststellen dat de president Sisi, hoe langer hoe meer helemaal geïsoleerd aan het staan. Aan de andere kant zie je ook hier in Egypte natuurlijk... men reis zich ook wel een stukje voor. of het ergste. We weten van bronnen uit het leger... dat een aantal troepen in alle grote steden klaarstaan... om onmiddellijk uit te rukken, om onmiddellijk te gaan ontplooien. Mocht er geweld zijn. Je ziet ook hier aan de winkels een rol uit te gaan toe. Iedereen zet zich schrap, Maar het is eigenlijk gewoon afwachten. Afwachten tot morgen. Dank verslaggever Jens Fransen vanuit Kajal. Pensioenfondsen willen miljarden in de Nederlandse economie steken. In hypotheken, huizen en wegen. Maar dat willen ze alleen als ze weinig risico lopen. Dat hebben ze net tijdens een overleg aan het kabinet laten weten. Maar minister Dijsselbloem van Financiën wil niet voor alle risico's opdraaien. Het is meer wat we elkaar kunnen bieden. Ook de pensioenfondsen zijn geïnteresseerd om wat meer in Nederland te doen. Zij doen nu ongeveer 85 van hun belegging in het buitenland. En dus maar een klein deel in Nederland... En we kijken met elkaar, ook trouwens met de verzekeraars... en met de banken en met de overheid... of zij meer zouden kunnen doen in Nederland. Want die miljarden kunnen we goed gebruiken... ook in de Nederlandse economie waar het slecht mee gaat? Ja, zeker. Um, hoewel investeringen in infrastructuur en dergelijke... nog goed te financieren zijn. De overheid is zeer kredietwaardig, zoals u weet, in Nederland. Ik kan het op onderdelen, denk aan de financiering van hypotheekpakketten... wel interessant zijn om de daar aan te laten mee financieren. Maar dan willen ze u wel voor de risico's laten opdraaien...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 Maar wat betekent het voor mijn pensioen? Loop ik dan ook niet nog meer risico dan nu al? Nee, dat is denk ik een misverstand. Kijk, pensioenfondsen beleggen nu ook al. veelal in het buitenland. En beleggingen zit altijd een zeker risico aan. Maar pensioenfondsen zijn natuurlijk ook voorzichtig. En waar ze in beleggen. En dat zal niet veranderen. Ze gaan niet meer risico's dragen. En tegenover dat risico, wat altijd aan beleggingen zit... staat natuurlijk ook een rendement. En dat is precies de verhouding waar pensioenfondsen op letten. Dat zullen ze in Nederland doen. Maar ook in hun buitenlandse beleggingen. Komt u er vandaag uit, denkt u? Ik denk dat we een heel eind komen. Uh, we hebben nog wel een aantal weken nodig voor uh, het laatste rekenwerk. Uh, en zoals u weet, het verneint zit altijd in de details. Uh, dus daar moeten we nog wel even doorheen. Ik denk inderdaad dat het reëel is dat we dit uh, proberen te af te ronden in augustus. Dus daar mikken we op. dus minister Dijsselbloem in gesprek met Peter Blok. De gemeente Deventer wil werklozen en vrijwilligers inzetten bij het wassen en aankleden van ouderen en hulpbehoevenden. Ook kan hun gevraagd worden om medische handelingen te doen, zoals het vervangen van een katheterzakje of het aanzetten van protheses. Dat meldt Nieuwsuur in de uitzending van vanavond. De gemeente Deventer sluit hiermee aan op een wetswijziging die in 2015 van kracht wordt. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor zorg die nu nog onder de AWBZ-wetgeving valt. Werklozen zijn niet verplicht om dit werk te doen... maar als ze weigeren lopen ze het risico dat de gemeente hun uitkering verlaagt. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Het Europarlement heeft de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen... haar politieke onschendbaarheid ontnomen. Justitie in Frankrijk had erom gevraagd en Le Pen kan nu vervolgd worden. Consument Ron Linker in Parijs. Ja, Ron, waarom moest die onschendbaarheid haar worden ontnomen? Ja, ze wilde haar vervolgen voor het aanzetten tot haat in Frankrijk hier justitie vanwege uitlatingen gedaan in 2011. Een aantal moskeeën in Parijs die waren toen overvol en dus werd er gebeden in de straat. Nou daar heeft Marine Le Pen afstand van genomen. Ze vergeleek de moslims op straat met de bezetting door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Nou de Franse justitie wilde haar daarvoor gaan vervolgen. Maar dat kon niet omdat ze Europarlementariër is. Die genieten in Frankrijk een vorm van onschendbaarheid. Dus ze kon niet aangepakt worden. En dus heeft justitie formeel het Europarlement gevraagd... om die onschendbaarheid van Le Pen op te heffen. Nou, vanmiddag was de stemming daarover. En de uitkomst is dus dat Le Pen niet langer onschendbaar is. Ja, Ze kan dus nu vervolgd worden. Wat hangt er dan boven het hoofd? Nou, als ze veroordeeld wordt, dan riskeert ze een celstraf van één jaar en een boete van 45.000 euro. Maar goed, hè, zover is het natuurlijk nog lang niet. Dat wordt een proces van de lange adem. Uh, Le Pen heeft al aangekondigd dat ze zich gaat verdedigen. en het gaat ervan uit dat ze zelfs vrijgesproken gaat worden. Wat de politieke consequenties zijn, dat is moeilijk te voorspellen. Kijk, volgend jaar zijn hier in Frankrijk, net als in Nederland, gemeenteraadsverkiezingen... Maar nou, de verwachting is dat de Partij Socialist van President Hollande dat hij een dik pak slaag krijgt en dat Marine Le Pen daar flink van gaat profiteren. Nou ja, als er dan een rechtszaak de hele tijd opduikt in de media, dan kunnen de kiezers zich daarvan afkeren. Aan de andere kant kunnen haar aanhangers misschien ook redeneren. Kijk, dit is nou een echte dissident. En dat ze vervolgd wordt, ja, dat toont voor hen nog eens aan dat de kiezer zal moeten afrekenen met de zittende regering. Dus we moeten afwachten hoe dit nou gaat verder uitpakken in in electoraal opzicht. Dank u, u Rolinka. Een groep kinderen is in een speeltuin in Hengelo uren vastgehouden... omdat de politie in de wijk op zoek was naar een gewapende overvaller. Deze zou met twee andere mannen aan het eind van de ochtend... een bank en een geldtransportwagen in het Duitse Altstetten hebben overvallen. De Duitse politie waarschuwde erop de politie in Twente... omdat de overvallers per auto naar Nederland waren gevlucht. Twee verdachten werden al snel aangehouden in de Hengeloze wijk Tuindorp... Naar de derde verdachte heeft de politie uren gezocht. We wisten dat het gaat om, ging om een gewapende overval waarbij uh, ook wapens waren gebruikt. Nou ja, dan gaat veiligheid voorop. En het is dan van uh, in ieders belang dat we natuurlijk uh, voorkomen dat er uh, kinderen worden opgehaald. Dus in die zin uh, hebben wij ervoor gekozen om de, uh, de kinderen nog even op school te houden. En de kinderen die in de speeltuin aan het spelen waren, om die ook even tegen te houden. Om te voorkomen dat er uh, uh, vervelende situaties zouden ontstaan.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 Minister Dijsselbloem reageerde op RTLZ op het besluit van de Nederlandse bank. Dat uh, vind ik onverstandig. Uh, ik vind het ook echt tegen de tijdsgeest... het maatschappelijk klimaat ingaan, waar zeer zeer kritisch wordt gekeken naar het financiële sector. De schade die uh, het gedrag in de financiële sector, de samenleving heeft berokkend. En dan zo'n bedrag goedkeuren aan bonussen. Dus ik zal zeker de Nederlandse bank vragen om uitleg... Melanie Schultz van Hagen heeft de adviesfunctie en de aandelenportefeuille van haar man bij het bedrijf Kiwa ter sprake gebracht in de formatie van 2010. Dat schrijven premier Rutte en minister Schultz aan de Tweede Kamer naar aanleiding van nieuwe vragen over de zakelijke activiteiten van de man van Schultz. De Volkskrant meldde zaterdag dat Schultz informateur Rutte onjuist had ingelicht over de zakelijke activiteiten van haar man toen ze in 2010 aantrad als minister van Infrastructuur en Milieu. Ze zou hebben verzwegen dat haar man aandeelhouder was bij het bedrijf. Schuld sprak de krant direct tegen. In de brief aan de Kamer staat verder dat beïnvloeding door minister Schuld... van de aandelenprijs feitelijk onmogelijk was. Vanavond debatteert de Kamer over de kwestie. De ploegentijdrit in de Tour de France is gewonnen door Orica Greenwich. De Australische ploeg was op het parcours in Nice net iets sneller dan Quickstep. Orica-renner Simon Gerrans bemachtigde daarmee de gele trui. De beste Nederlandse ploeg was Vacansoleil op de dertiende plaats... gevolgd door Belkin op 14 En Argos Shimano eindigde in de ploegentijdrit als laatste. En op Wimbledon is de al zesde geplaatste Chinese Li Na uitgeschakeld. De Poolse Radwanska won in drie sets 7-6, 4-6 en 6-2. En ze neemt het in de halve finale op tegen Sabine Liziki. De Duitse versloeg Kaya Kanepi uit Estland in twee sets 6-3 en 6-3. Liziki zorgde in de vorige ronde voor een sensatie... door de titelverdedigster Serena Williams uit te schakelen. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Zaten er zaten ruim 50 kilometer file. Het is minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat voor Zevenhuizen... nog 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A76 in Limburg van Galeen naar Keulen... staat tussen Simpelveld en Knoop het Aken 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De N50 zolle emeloord is in beide richtingen dicht bij de Ramspolbrug. De brug staat open en gaat door een technische storing niet meer dicht. Het verkeer kan omrijden via Heerenveen over de A32, de A32 en de A6. Ah, okay. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Nieuws dat net binnenkomt. Het Egyptische leger overweegt een interim-regering aan te stellen... en het parlement te ontbinden, meldt persbureau Reuters... op basis van bronnen binnen het Egyptische leger. De gemeente Deventer wil werklozen laten helpen bij het wassen en aankleden van ouderen. Als ze weigeren, verliezen de werklozen hun uitkering. Althans, een deel ervan. En premier Rutte en minister Schultz schrijven in een Kamerbrief... dat ze de premier bij de formatie niet verkeerd heeft geïnformeerd... over de zakelijke belangen van haar man. Tot zover het NOS-journaal, zometeen terug naar Radio Tour de France.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 Jurgen van der Berg. En de vooruitblik zometeen op de vijfde etappe in de tour. Die is uh, morgen. We hebben natuurlijk dus de Tweets Du Tour met Luc Iekink. En nu eerst. Radio tour de om kwart over drie begon in Nice de eerste ploeg aan de vierde etappe. Een ploegentijdrit over 25 kilometer. Argos Shimano, de Nederlandse ploeg die laatste staat in het ploegenklassement. Die ook als enige geen renner op één seconde heeft van de leider in de wedstrijd, Jan Bakelands. Team Belkin startte als zevende. Dat was gelijktijdig met de eerste aankomst. De eerste tijd is gezet in deze ploegentijdrit aan de promenade des Anglais in Nice. Argos Shimano, de Nederlandse ploeg die meteen de eerste etappe won met Marcel. Kittel, machtige sprintzegen. Die komt hier binnen in een tijd van 27, 43, 74. En dan is het gewoon wachten op de eerste ploeg die daaronder duikt. En dat zal ook meteen de eerste, de beste ploeg zijn die eraan komt. En dat was inderdaad het geval. Omega Pharma Step reed bijna twee minuten sneller dan Argos. En ook Belking kwam niet aan die snelle tijd van de Belgische ploeg. Ze staan voorlopig vierde Belkin. De ploeg dus van uh, Bouke Mollema komt hier voorlopig binnen op een uh, seconde. Even kijken hoeveel achterstand dat is. Dat uh, moeten we dan maar eventjes uh, gaan berekenen. Ze hebben in ieder geval een tijd van 26.33. Dat betekent dat ze 36 seconden achterliggen op de beste tijd tot nu toe, de tijd van Omega. Team Sky vooraf toch een van de favorieten. Um, en het was spannend of de ploeg van Froome wel of niet de tijd van Quickstep kon verbeteren.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 Zij werden dus uiteindelijk 13e. Plaats lager eindigde Belkin. Vloeg van Kopman Mollema deed er vier seconden langer over. Dan van Cansolei en Argos werd 22 e en laatste. Met 1 minuut 47 achterstand op Green Greenedge. Dan de verdeling van de truien. Simon Gerrans dus in het geel. Morgen. Groene trui blijft om de schouders van Peter Sagan. De bolletjestruis voor Pierre Roland. De witte trui voor Andrew. En de best geclasseerde Nederlander is Wout Poels. Hij staat 41ste op 33 seconden van Gerunds. Bart Voskamp. De hele middag meegekeken natuurlijk met die ploegentijdrit. We hebben al uitgebreid erover gesproken hoe je dat nou het best moet aanpakken. Hoe ze het uiteindelijk hebben gedaan. Wat is jouw oordeel over deze dag? Nou, mijn oordeel over deze dag is dat, uh, dat het achteraf makkelijk oordelen was. En als je naar de lijst van Orica Greenage kijkt, dan zitten er dus drie jongens bij. Er zitten Cameron Meyer, Brett Lancaster en Matthew Goss. Dat zijn alle drie wereldkampioenen of Olympisch kampioenen op de baan in de ploegentijdrit. Dus ja, achteraf zeg je van, nou, dat was wel logisch dat die kort zaten. Er zit Stijn Tuft en Daryl Impey zijn nog nationale kampioenen tijdrijden. Dus een hele sterke ploeg. Aan de andere kant, de ploeg van, uh, van, van, van, uh, van Quickstep met Terpstra, ja, die verliezen dan met zo'n klein verschil. Die zal daar dood en doodziek van zijn, want ja, wat hij al zei, hij is meegegaan naar de Tour om hier te winnen. En dan is het maar een heel klein gaatje. En zij waren de wereldkampioenen. Uh, Oregon trouwens tweede toen, dus zo slecht is die ploeg niet Nee, dus wat dat betreft hadden we, hadden we ze ook wel uh, voorin verwacht natuurlijk. En uh, ja, de verschillen zijn echt wel heel klein. Ja, en, en voor de klasse mensrijders weinig schade opgelopen vandaag? Weinig schade. Ik denk dat, dat, dat Vroe met, met Team Sky het niet eens zo erg vindt dat ze de tijdrit niet hebben begonnen. Natuurlijk is het mooi om te winnen. Maar dat betekent ook dat je de komende drie dagen voordat ze de Pyreneeën gaan. ook op kop moet rijden. En ja, die krachten kunnen ze goed gebruiken voor, voor later in de koers. Hè, straks naar de Alpen en zo. Ja, dan hebben ze alle, alle kracht nog nodig. En ja, goed, dan kan Jaron Thomas met zijn, met zijn bekken, bekkenbreuk ook nog even herstellen. Ja. Straks kijken we nog even vooruit naar morgen. Want dan is alweer de vijfde etappe in deze Tour 2013. Twits du ja, want daar verheugen we ons altijd op. Luc heeft dan die hele middag achter die computer gezeten... en al die tweets op een rijtje gezet. En uh, dit is de oogst. Ja, ik ben Ted Tedwatch in de gaten aan het houden. Hashtag Tedwatch. Ga ik zo meteen vertellen wat het is. Het is heel spannend. Uh, maar tijdrit dus vandaag. En zeg je tijdrit, dan zeg je eigenlijk Fabian Cancellara. Maar die doet deze keer niet mee aan de tour. Ja, die zit zich een beetje te vervelen thuis. En vandaar dat hij op Twitter een Ask Fabian vraag-antwoord sessie heeft gehouden. Met zijn volgers. Je kon hem dus vragen stellen. En Cancellara gaf dan antwoord. Een kleine bloemlezing daaruit. Jason wil weten hoe het is om de Alpe op te klimmen. Nou, Cancellara antwoordt dat hij blij is dat hij dit jaar niet hoeft. Patricia zegt, wat is nou eigenlijk je meest memorabele overwinning? Nou, zegt Cancellara, ik heb een luxe probleem... want ik heb alleen maar mooie herinneringen. Joseph Early vraagt zich af of hij zichzelf zou beschrijven... als een goed zwemmer. Ja, Waarom ook niet zo'n vraag stellen? Hè? Het antwoord van Cancellara: ja, ik denk dat ik er wel goed in ben. Michael die vraagt of Cancellara nog steeds de pyjama met stokbroden en croissantjes erop heeft. die hij in 2011 droeg. en welke andere pyjama's hij nog heeft. Uh, nou, die pyjama heeft hij niet mee, laat Cancellara weten. maar hij heeft nu wel een pyjama van Fly Swiss. Leuk om te weten. En diezelfde Michael wil ook nog weten of Cancellara gelooft. dat we ooit op de maan zijn geland. maar daar geeft hij dan geen antwoord op. Uh, alle antwoorden worden trouwens gegeven in het gebrekkige Engels. waardoor van Fabian Cancellara ook wel beroemd is geworden. Op Twitter is dat een. Inmiddels een eigen taal geworden. Fabianese heet het al een paar jaar. En jullie wil weten wat hij daar eigenlijk van vindt en hoe hij het vindt als mensen Fabianese spreken. Het antwoord van Cancellara luidt als volgt: Ik vind het allemaal prima, zolang jullie maar geen fouten maken. Zelf nog vragen stellen, kan misschien nog wel. Moet je even de hashtag AskFabian gebruiken. Ja, ploegen tijdrit dus, soms best lastig, want dan moet je al die tijden maar in de gaten houden. Bakelans begon in ieder geval in het geel. Ze komen in tijd gelijk te staan. Wat, wat zeggen de reglementen dan? Hoe bedoel je in tijd gelijk? Nee, sorry, neem me niet kwalijk. Bakelans, we hebben het niet over uh, Radio C Klaar maar. Jij bent zeker in de war met de Irizar of zo. Raak het nou niet op, jongens, kom. Goed, ja, buitenlandse Irisa Worts in de neem. En die weetjes een ploegen tijdrit dus. Maar wat vinden we daar nou eigenlijk van? Nou, Pieter Mies die zegt: Lijkt me geweldig om zo'n tijdrit met 10 man te doen. Ziet er zo gestroomlijnd uit. Ik vind het maar een mooi onderdeel. Pim Schuurman lijkt het wat saai te vinden. Tijdrit van een half uur. Eigenlijk is dat dus een, gewoon een verkapte rustdag. Laia de Jong die zegt: Ik vind deze tijdrit nogal saai, voorspelbaar. En Tywin Hendricks Hendriksen is opgevallen dat renners vaak met de mond open fietsen hè, door het ademhalen. Hij tweet: Heb je zo'n speciale helm voor zo min mogelijk luchtweerstand in het. Ga je met je bakkes open fietsen? En Matt Halman vond het maar niks. Groepstijdritten zijn niet mijn ding. En dat merk je ook wel een beetje op Twitter hoor. Toch niet zo heel veel tweets. Minder in ieder geval bij, dan bij een normale etappe. Uh, renners die hebben al gereageerd. Het Zeeuws Leeuw. Johnny Hogeland die zegt: Wow, wat was dat afzien? Fijn gevoel dat het allemaal goed ging. Iedereen heeft het uiterste gegeven. En dan zegt uh, Bram Tankik nog: Alles gegeven. En dan is een 14e plaats. Toch een teleurstelling. Blijkbaar net iets te weinig power. Ben zelden zo stuk gegaan in de ploegen tijdrit. En dan tenslotte nog even Ted Watch. Ja, Ted King is dus een wielrenner van Cannondale. Die schijnt de tijdslimiet niet uh, gehaald te hebben. En moet nu dus eigenlijk de tour verlaten. Ah. Ja, protest op Twitter is begonnen. Want Ted King is uh, met zijn I am Ted King een cultheld in de making. At I am Ted King is zijn Twitter account. Hij schrijft ook echt geweldige blogs. Hij heeft het altijd over maple syrup. En dat, uh, ja, dat komt dan uit New England, waar hij vandaan komt. is echt geweldig om te volgen. Maar ja, heel veel treurende mensen dus op Twitter over het vertrek van Ted King. En nu schijnt er toch nog wat hoop te zijn dat hij eventueel toch net binnen de tijdslimiet is geweest. Dus ja, dit is een beetje, een beetje spannend. Je kunt het allemaal volgen via de hashtag TedWatch. Super maar spannend. het is nog niet zeker of hij dus wel of niet eruit nou ja, ligt. Kennendeel zelf, de ploeg, zegt zelf van... ja, sorry, hij, uh, we moeten echt uh, tot onze spijt zeggen dat hij eruit ligt. Alleen nu schijnt een journalist... Uh, weer opgevangen te hebben van zijn manager... dat het misschien <lacht> toch weer niet helemaal zeker is. Ja, zo spannend <lacht> kan het zijn op Twitter. Het is echt... Luc, wij, wij, wij laten dat via jou goed in de gaten houden. Zeker. En uh, We horen daar ongetwijfeld meer over. Ik ga wel op terugkomen. Komt voor deze tweets. De Tour, Tour, Tour, Tour de France. Radio Van 2 tot half 7. Tour Tour, Tour, Tour de France. Radio Tour de France. I don't know why.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 Beautiful Day, dat was Michael Boublé. Bart Voskamp is hier, uh, we kijken vast vooruit naar morgen. Dan is de vijfde etappe. Een vlakke rit, zou je kunnen zeggen. Er zitten wel wat kleine heuveltjes in. Hoewel, ik zou er niet overheen komen trouwens. Wat voor mij steeds lastiger hoor. Drie van de vierde en eentje van de derde categorie, maar goed, dat is eigenlijk niet noemenswaardig. Vlakke rit en dus uh, gokken we allemaal weer op een eind. Uh, finish in Marseille. Ja, dat kan ongeveer niet missen. Want uh, we zijn natuurlijk een aantal sprinters... Die, hebben, die zijn nog niet echt aan hun trekken gekomen. Dus die gaan zeker voor de sprint. Uh, dan hebben we Origa die de, de truien drie dagen vast wil houden. Dus die zullen de, in de eerste, de eerste aanloop het goed bij elkaar houden. dan In de finale zullen de, de sprinters de ploegen het overnemen. Dus wat dat betreft is het uh, op zich wel misschien goed... Dat, uh, dat Origa de ploegentijdrit wint. Zo heb je toch een extra ploegje die de, de boel bij elkaar gaat houden. Dus dat is misschien het voordeel om morgen toch een sprint te, te krijgen. nou goed Dan hebben we Cavendish, ki uh, Kittel... die heeft natuurlijk al een keer... Gewonnen, maar goed, die zal het willen opnemen tegen de snelle mannen om te laten zien dat hij echt de snelste is voor Argos en Shimano. Ja, Argos, Shimano, ja, Danny, Boy van Poppel, de broertjes. Wat gaan die morgen doen? welk broertje gaat voor welke broer rijden? ook altijd leuk om te zien. En die zullen pas echt, als ik zo'n advies mag geven, echt in de laatste finale zicht er tussendoor moeten gooien. En dan hoop ik dat hij misschien wel weer op het podium kan komen. Zijn van de twee broers, ja, Sagan natuurlijk nog een beetje hebben. Die heeft Sagan, ja, die moet natuurlijk ook winnen, maar ja. Pff, daar zal best een beetje druk op zitten. Maar hij is heel sterk, maar niet super snel. Alhoewel. We gaan het zien. Ja. Goed, morgen weer in dit theater de vijfde etappe in de Tour. Dus 219 kilometer. We gaan naar Marseille. Bart, we spreken elkaar morgen weer. Um, zometeen is er Joost Eerdmans met de avondspits. Uh, of eigenlijk avondspits, hè. dat deur moeten bij weg. Joost, waar ga je het over hebben? Precies, Jurgen. Uh, wij gaan het over het onderwijs hebben. Het bevindt zich in een deplorabele toestand, uh, ons onderwijs, Jurgen. Dat wist je misschien al. Maar uh, kijk, het draait eigenlijk om drie problemen binnen ons onderwijs. Eén, steeds meer kinderen hebben gedragsproblemen. Twee, bureaucratie houdt niet op... En drie, te weinig vakmensen en te veel iPad-onderwijs noem ik dat maar even. De, nieuw, de nieuwigheden in onze klaslokalen. En Maar wat doet de regering? Meer regeltjes erbij en de geldkraan dicht. Het is idioot. Het is totaal idioot. En daarom zeg ik, we verkwanselen ons onderwijs. Een stevige stelling dus uh, bij avondspits. U kunt vast bellen. De lijnen in Capelle aan de IJssel gaan nu open. 0800-1121. Doe een hekje eens. Zoals Mia Sliwinski die zegt, mij, Joost heeft dit nog toelichting nodig... Prachtige tweet. U kunt ook doen, hekje oneens, als je het niet mee eens bent. We verkwanselen ons onderwijs. Dat zometeen bij Avondspits. En wij sluiten deze uh, middag Radio Tour de Frans af. Ik verwijs u vast naar uh, de uitzending van BNN... want daar komt dan het tennis weer terug met Marcella Mesker op Wimmelden. De vrouwen zijn bezig met hun kwartfinales. Wie gaat zich plaatsen voor de halve finale? En dan vanavond in de Lijn om tien uur uitgebreid napraten... over de etappe van vandaag de ploegentijdrit. Morgen om twee uur is er dan weer Radio Tour de France met Dione de Graaf. En zometeen dus Avondspits met Joost Eertmans. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Stedentrip New York.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 Het is niet verplicht, maar bij weigering lopen werklozen het risico dat hun uitkering wordt verlaagd. Een schipper heeft een lichaam gevonden in het Ketelmeer tussen Flevoland en de Noordoostpolder. De man zag het stoffelijk overschot drijven en waarschuwde de politie. Die kan nog niet zeggen of het lichaam van een man uit Bovenkarspel is... die vrijdag van zijn botter in het water viel. Dat waren de hoofdpunten. Het weer Het Peter kapers -Munneke. Het raadsteeks steeds verder bewolkt in ons land en dat is een voorbode voor regen die vanavond, vannacht en ook morgen over ons land trekt. Het begint in de loop van de avond te regenen vanuit het westen. Pas aan het begin van de nacht heeft de regen ook het noordoosten van het land bereikt. Het koelt vannacht niet veel af naar een graad of 15 en de zuidoostenwind die is zwak tot matig. Morgen dan is het bewolkt en regent het op de meeste plaatsen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen weer droog... en schijnt aan het eind van de, mo van de dag mogelijk nog heel eventjes de zon in de kustprovincies. De middagtemperatuur die komt uit op een graad of 17 tot 18. Die regen van vanmorgen is van korte duur, want vanaf overmorgen is het weer volop zomer in ons land... met maximumtemperaturen tussen de 20 en 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste wegen bijna voorbij. Er staan nog zes virus... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Eemnes staat 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Ook op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen staat 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En op de A76, geleend richting Keulen, staat tussen Simpelveld en knooppunt Aken 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits. Joost Eerdmans. We verkwanselen ons onderwijs. Jouw ja, dagelijkse dosis, gezond verstand, staat klaar. Hier is Avondspits verzorgd door WNL. Wel WNL. 0800 Goedenavond, weer een alarmerend rapport vandaag over ons onderwijs. Dit keer van de Algemene Rekenkamer. Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van het passend onderwijs. Volgens de Rekenkamer zit er een groot verschil tussen wat er van scholen verwacht wordt en wat ze aankunnen. Een passende plek voor elke leerling. Het lijkt mij de basis die we aan onze kinderen willen bieden. Het ministerie schonk geld om leraren bij te scholen. Maar al 20% van de basisscholen zit dankzij teruglopende aantallen in de rode cijfers. En waarop bezuinigen zij? Inderdaad op het personeel dat nodig is onder andere voor die passende leerling. Voeg dit nou even bij die regelzucht die docent Horendol maakt nog steeds? De agressie die de helft van alle beginnende leraren doet stoppen binnen vijf jaar? Gestapelde lokalen met 39 leerlingen en alle moderniteiten zoals het iPad-onderwijs dat het ouderwetse vakmanschap uit de klas doet verdwijnen. Vrolijk word je er niet van. We verkwanselen ons mooie onderwijs. Wel WNL. 0800 1121. Welkom bij Avondspits. Een half uurtje stellingmakerij tot 7 uur. U kent de methode. U roept en ik toeter. Het is een volle bak. Vanavond, luisteraars. We hebben Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond. We hebben Wim van der Grift. Hij is hoogleraar onderwijskunde. En Mohamed Mahandis. Die sluit de rij. Hij is tweede Kamerlid voor de PVDA. Wat zij zullen zeggen. Ik weet het nog niet. Waarschijnlijk niet allemaal hekje eens. Maar we zullen het gaan merken. U kunt meedoen. 0800 1121. De lijnen zijn bijna vol. Nog één lijntje open. Dus als u nu de telefoon pakt, zit u erbij, hoor. U kunt ook twitteren. Dan komt u er altijd tussen met een hekje eens. Of een hekje oneens, zoals Jan Poppens. Die zegt eens. In de klas de petjes af, mobieltjes uit en mond dicht. Vragen? Geen vragen. Doet hij even een parodie op Dacht dat het Paul van Vliet was. Ik ga naar mijn eerste beller. Die komt uit Leiden. En hij luistert doorgaans naar de naam de heer Nijhuis... Goedenavond. Goedenavond, meneer Erswand, met Nijhuis uit Leiden. Welkom. Ja, ik heb dat hele onderwijs... Ik heb gisteravond heb ik gelanceerd dat het hele internet gewoon op zijn retour gaat. Ja? ja het, het, het voegt helemaal aan het onderwijs, helemaal niets toe. Mm -hmm. Ik ben een ambasman. Uh, denken van kinderen en, iets, uh, en om iets op te komen dat je weer wat hebt, dat is er niet meer. Nee. Want wat er in de laptop staat... Niet staat, dat ja. is er niet. En ik wil nog even, als u mij de kans geeft, ja, nog wel. even iets zeggen. Ja. ja. Ik heb in Leiden heb ik een krachtbron ontwikkeld voor windenergie. Het pakt heel, heel moeilijk op. Het hm. is een stukje vernuftheid wat heel eenvoudig is. Ja. En uh, de, de, de derde versie... Ik heb even zeggen, ik heb ja. 10% gezichtvermogen. Ja. Ik ben de derde versie nu aan het bouwen. Ja. En we wachten nou zo meteen. Maar dit is gewoon no. ontwikkeling. Nee, oh, oh, oh, ja, Wimmolens draaien draait de verkeerde kant op. Zoiets heb ik alles, alles gedaan als stelling geloof ik. Maar, maar, maar het punt is gemaakt meneer Nijs, zeker uw punt over het onderwijs. Stop met dat. Uh, ja, met het eigenlijk het opzoekonderwijs. Hè. Zo wordt het ook wel genoemd. iPadje erbij. En, en uh, voor de rest hoef je niks meer uit je hoofd te kennen. Het is een van mijn klachten, aanklachten... tegen het mo moderne onderwijsstelsel. U kunt uw mening laten horen hoor. Ik doe dat uh, op 0800-1121. Ik ga naar Jamal uit Zandvoort. Welkom en goedenavond. Goedenavond. Hi, Jos. Hi. Ik, yes. Hi. Nou, ik ben uh, niet zo vaak met je eens, maar deze keer wel. Uh -huh. En dat heeft te maken met dat uh, elke minister die, die, die binnenkomt uh, bedacht, yeah. bedenkt een regel, een verandering. En volgens mij uh, willen ze veranderen om te veranderen, yeah. inhoudeloos af en toe. En uh, we weten allemaal, toen de tijd uh, kwam uh, regeltjes over nieuw leren. Die kosten heel veel ja. financiën en geld. Klopt, klopt, klopt. En uiteindelijk moesten wij allemaal weer opnieuw... Uh, Weer opnieuw aanpassen. Ja, je hebt gelijk. Jamal, de lijn is een beetje slecht. Daarom, ik bij je boodschap kwam, bij mij betreft, duidelijk over elke nieuwe verandering. Ja, daarvoor zit de politiek er natuurlijk. Hè. We zitten er niet voor niks. En de ambtenarij om weer nieuwe regeltjes te bedenken. Maar dat onderwijs zou inderdaad eens met rust gelaten moeten worden. De tijd dat ik nog op de basisschool zat, nou dan, dan zijn we toch weer, weer 30 jaar terug. Toen hadden we dat volgens mij helemaal niet. Dat bleef een beetje constant. En dat is wel erg veranderd, moet ik zeggen, in de jaren 80, 90 en zo verder. Een hekje eens komt van Wijk, I. E. Wijk, die zegt... en ook niet op activiteiten die gericht zijn op professionalisering van docenten. Die hebben ondersteuning nodig. En Leonard Faber twittert op hekje eens. Aan de andere kant kunnen scholen ook zelfbewuster handelen... en in het belang van de leerling en de maatschappij zelf keuzes maken. Het uh, is zover. Ik ga naar Walter Drescher. Hij is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Goedenavond, Walter Drescher. Goedenavond. Welkom. U bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Mijn stelling is, we verkwanselen ons onderwijs. Uh, u maakt zich ook zorgen. Gaat u net zo ver als ik? Ja, dat denk ik wel. Het is uh, namelijk zo dat je in die dingen, als je dat onderwijs slecht aanpakt... dan merk je dat ook niet meteen. Hè? Maar die kinderen die nu op school zitten, die moeten later moeten die, uh, ons land runnen... Ja. En als die dus niet goed opgeleid zijn, dan zul je daar dus over tien en twintig jaar zul je daar de problemen van ondervinden. Ja. Dus het is heel zorgelijk. Ja, precies. Nou, de minister en de staatssecretaris, beide verantwoordelijk voor onderwijs, nemen die wat u betreft de verkeerde beslissingen? Er wordt nogal sterk bezuinigd op onderwijs. Er wordt bovendien een vernieuwing doorgevoerd. Uh, dat heet passend onderwijs. Dat betekent dat uh, kinderen die op allerlei speciale vormen van onderwijs zitten... straks naar gewone scholen uh, uh, moeten. De rekenkamer ja. heeft be dat bekeken en gezien... dat het eigenlijk helemaal niet uh, op koers ligt, dat project. Mm -hmm. De scholen hebben ook te weinig geld op het ogenblik... omdat er al jaren door bezuinigingen steeds op van alles beknippeld wordt. De ja. leraren zijn er niet goed op voorbereid... Dus dat, uh, dat, dat, en dat komt op ons af. Ja. En, en de regering wil eigenlijk niet horen dat het, uh, dat het niet goed gaat. Die doen de, de goed nieuws show en ze gaan gewoon verder. Ze hebben 100 miljoen geloof ik gereserveerd om die, om die docenten bij de scholen. Bent u het als onderwijsbond wel ermee eens dat passende zeg maar, leerlingen, dus leerlingen met problemen... wel in de gewone klas geholpen worden, uh, ja, ge, ge, gezet worden in plaats van op het bijzondere, bijzonder onderwijs? Voor een deel kan dat, alleen in het bijzonder onderwijs zie je dat de klassen bijvoorbeeld veel kleiner zijn. Precies. En dan kun je als leraar kun je ook veel beter een kind wat bepaalde moeilijkheden heeft eventjes apart nemen en even helpen. Maar als je dat in een klas van 30 leerlingen moet Daarom? doen, dan uh, wordt het een bende. Dus nou, dat kan eigenlijk niet. Dan zijn we een van mijn klachten, de grootte van de klassen, da daar moet meer geld bij. Dat kan niet anders. Dat onderwijs, daar ben ik het echt met Pechtold eens, daar moet meer geld in willen wij onze kinderen uh, goed opleiden. Want er, er is gewoon een tekort aan, aan, aan leerkrachten. Kort aan leerkrachten in, in aantallen, maar ook in kwaliteit. Je ziet ja. dat de scholen steeds meer onbevoegde lessen laten geven. Dat wil dus zeggen dat degene die voor de klas staat niet een, een lerarenopleiding gevolgd heeft. Of voor een ander vak, dat hij een vak staat te geven wat niet zijn eigen vak is. Dat vinden wij ook een hele kwalijke zaak. Je zou het in andere sectoren ook niet accepteren. Als je naar de dokter gaat, verwacht je toch dat diegene die je daar uh, ontvangt, dat dat een echte dokter is. En maar in het onderwijs is het ja. allemaal heel erg schimmig geworden en uh, daar protesteren we krachtig ja. tegen. Stel je voor, u bent, uh, u bent vandaag minister van Onderwijs geworden. Het kan zomaar gebeuren overigens in de toekomst. Wat zegt Walter Drescher, wat is het eerste, waar zou hij zijn pijlen op richten? Er, er moet heel veel wat uh, Maar wat als eerste? Wat als aller, aller, er zijn vele, vele klachten van u al bekend over het onderwijssysteem. Wat is het eerste dat u van zegt, daar moeten we meteen mee stoppen of daar moeten we meteen mee beginnen? Wat je, wat je meteen moet doen is de lerarenopleidingen aanzienlijk te verbeteren en aantrekkelijker te maken... zodat er meer uh, studenten komen en vooral ook betere studenten. Uh, en dan kun je daar aan, uh, aan gaan werken. Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden voor, uh, die worden nu niet benut, uh, omdat men uh, eventjes met, uh, met andere dingen bezig is, met Europa en 3%-normen ja, ja. Ja, ja. Dat is ontzettend lang uh, jammer. Betere leraaropleiding, het is genoteerd. Dank, dank u wel meneer Walter Drescher van de Algemeen Onderwijsbond. Hij zit die bond voor. Zeer bedankt. 0800 112 en u bent hier in, in de IJssel. Uh, aanwezig u komt uh, bij Peter, die u doorverbindt, uh, naar de show. Uh, ik zeg, we verkwanselen ons onderwijs. Doe ook mee op Hekje 1, Hekje 1, Mark, uh, Mark 1986, zegt eens Plannen worden gemaakt door ambtenaren die geen kennis hebben van het primaire proces. Kom eens kijken op de werkvloer. We verkwanselen ons onderwijs, zeg ik tegen de heer Van Dijk uit Overberg. Ja. Daar ja. bent u. Ja. Uh... Maar mijn, mijn probleem met deze stellingen, eh, ik ben het oneens, hmm. is om een gegeven moment, we hebben dat al jaren geleden gedaan. Als je nou bemerkt dat om een gegeven moment in de media het woord template en blauwdruk met elkaar verward wordt, zowel in de krant als op de radio, dat geeft toch iets aan over het taalniveau van de gemiddelde leerling en de gemiddelde uh, persoon in Nederland. Is dat do doorslaggevend, ja? Nou ja, Voor het, vergangs, het, ik. het Ja, En dan heb ik het nog eens over de vele contaminaties en andere verschillende uh, fouten stelfgeuren die het gemiddeld gebruikt worden. Ja. Wa waar zit de oorsprong? Waar zegt, u, zegt u met meneer Drescher, het zit hem in de opleiding van de leerkrachten? Zegt u, het onderwijs is veel te modern uh, geworden? Waar professor Smalhout, een bekende, bekende analyticus van is, uh, in, in de Telegraaf bijvoorbeeld. Waar zit bij u de, de pijn? Ja, nou, ik uh, ben het eens om moment van Kijk. Uh, je moet op een gegeven moment proberen uh, consequent vast te houden aan een uh, bepaalde uh, norm van taal. Mm -hmm. Mm -hmm. En als je dat niet doet en op een gegeven moment daar uh, heel veel uh, verwateringen in hebt, ja. Ja, dan is het ook niet zo erg vreemd dat ze het probleem zich allemaal voordoen. En ja. dat, dat, dat, dat zie je voort in het uh, onderwijs. Maar dat zie je ook uh, voort op uh, media en noem maar op. Op een ja. gegeven moment, als het modern klinkt of uh, stelvol, dan wordt het gewoon gebruikt. Ja. En op een gegeven moment, als het maar vaak genoeg fout gebruikt wordt, dan wordt het op een gegeven moment de dus zadelsteekers Nederlands. Ja, meneer Van Dijk, hij, is, hij, is, hij staat erbij. Dank u zeer. Normen verwateren, dat zegt u. Gila zegt dat het onderwijs heeft niet veel meer nodig heeft. Uh, maar minder Den Haag, minder managers en eindelijk de vrijhand voor de docenten. Ik ga eens naar een, een andere ja, deskundige op dit gebied, Wim van der Grift. Goedenavond. Meneer Van der Grift. Hallo. Daar bent u. D dag meneer Van der Grift. U bent hoogleraar onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook geen onbekende met dit hele dossier. Mag ik aannemen. Ik zeg, we verkwanselen ons onderwijs. En wat zegt u dan? Wat een onzin, Joost. Wat een hm. onzin. Er staan juist... Hele grote plannen op stapel om zowel beginnende leraren als ervaren leraren een extra impuls te geven. Mm. We, weet je dat het departement op dit moment, het departement van onderwijs, op dit moment voorbereiding aan het treffen is om iets in de orde van 20 miljoen beschikbaar te stellen om beginnende leraren eerder naar de top te brengen? Nou, dat gaat, dat mij, gaat de komende ja. jaren plaatsvinden. Dat is die 100 miljoen die is volgens mij gereserveerd om ze bij te scholen om het, om het ook het passend onderwijs een kans te geven. En dat gaat maar moeizaam. Ik zeg geen 100 miljoen, ik zei 20 miljoen. 20 miljoen okay. wordt er beschikbaar gesteld om de beginnende leraren op een hoger niveau te brengen. Mm -hmm. Dat is hard nodig uh, dus blijkbaar. Want we komen van ver, mag ik veronderstellen. Wat er aan de hand is, is dat er heel weinig beginnende leraren zijn. Daar is veel uitval onder... En die moet langzamerhand een grote groep oudere leraren gaan vervangen. Die oudere leraren zijn heel ervaren en die zijn op dit moment bezig het onderwijs te verlaten. Daar komen jonge mensen het onderwijs in. Die zijn net klaar. Die moeten nog heel veel eh, ervaren voordat ze echt op hun top zitten. Dat kost gewoon tijd. Ja, ja, ja. En en die, die, groep kleine leer uh, die groep jonge leraren, die is gewoon nog niet zo ver. Maar dus er, is dat is één eindelijk... punt, daar ben, daar ben ik het nog niet eens mee, met u oneens. Het gaat erom, waarom altijd die vernieuwingen in dat onderwijs? Waarom die veranderingen? Waarom ook weer Busmaker en Dekker? Ik heb Dekker ook eens getweet van waarom ben je nou weer regels aan het invoeren? Waarom gebeurt dat altijd? Nu weer iPad-onderwijs, het blijft doordenderen... alsof het een soort verkoopmodel is van we moeten elk jaar iets nieuws. Daar worden die mensen horen dol van. Ik ben het daar van gasten mee eens, maar daar zit het probleem helemaal niet. Wat we moeten doen is ervoor zorgen dat de jonge leraren heel snel op een hoog niveau komen. Wat we moeten doen, en ook daar komt geld beschikbaar voor dat ervaren leraren, sommigen die zitten echt een beetje aan het eind van hun carrière... en die kunnen best een nieuwe impuls gebruiken. Ja. Ook daar worden op dit moment plannen voor gemaakt... Dat die, nieuwe leer, dat die ervaren leraren weer een impuls krijgen in een nieuw stukje vakdidactiek. Nou goed, dat, ben... dat zijn nieuwe dingen in de vak... Precies. En maar... dat zijn niet zomaar vernieuwingen van, van de iPad op school of, of... Hoe noem je dat? De Steve Jobs-scholen? Ja, bent, die, die, ja die, die Marizon-scholen, ja, Het gaat erom dat, dat, dat er nieuwe elementen in de vakdidactiek. Waarin... Maar mag ik nou een vraag stellen? Hè? We hebben het even over de basisschool, ja. meneer Van der Gift. Daar, daar komen dus okay. leerlingen in klassen terecht van, nou ja, 35 leerlingen in schakelklasse. Het is helemaal geen uitzondering. Sterker nog, het lijkt, het lijkt de, de regel te worden. Daar zitten leerlingen met zorgpakketten, zeg ik maar eens even. Die hebben problemen. Die, die hebben echt gedragsproblemen. Hoe kunnen die in hemelsnaam normaal onderwijs gaan krijgen met extra aandacht als een lerares of een leerkracht al. 35 andere leerlingen uh, onder, onder zijn hoede heeft. Dat kan toch In niet? Al die niet al die klassen hebben 35 leerlingen. Dat gemiddelde ligt ongeveer bij 24, 25. En natuurlijk kun je gewoon, als je gaat kijken... best een hele grote klas vinden. En natuurlijk moet die leraar zich dan drie keer in de te werken. Als je echt goed onderwijs op maat wil geven... want daar praten we al over... dan moet je die klassen terugbrengen naar, naar... weet ik veel, 17 leerlingen. Het lijkt ongelofen. mij. Dan er toch geld, maar dan moet er toch geld bij, meneer Van der Gift. Dan kan het onderwijs toch niet zo doorgaan. Dan zal er meer, echt meer geld bij moeten. Dan moet er... Heel, heel, heel veel geld bij. Die operatie om de klassendelen eh, te verlagen van de afgelopen jaren heeft miljoenen gekost. Ja, ik geloof het. En dat ging maar één leerling gemiddeld achteruit. Eén of twee leerlingen. Dan, dan is dat geld ergens anders aan besteed binnen die scholen. Dat is dan de conclusie, of niet? Nee, ik ben bang dat we het uittekenen van uh, wat, iets, wat een leraar kost en hoeveel uh, leerlingen dat de leraar oplevert, dat dat gewoon dit oplevert. Oké, okay, dat, dat is een bijzonder uh, rekening. Maar u bent hoogleraar, dus dan, dan zal het ook wel kloppen. Ik, ik wilde nog even wat luisteraars erbij gaan betrekken... terwijl wij nog nu uur door zouden kunnen kletsen, denk meneer Van der Gift. Dat, dat gaan we misschien een andere keer doen. Dank u voor dit moment, Wim van der Gift, hoogleraar onderwijskunde in Groningen. Punt. Meneer Utrecht zegt oneens, wij hadden inderdaad geen internet... en opzoeken betekende voor ons naar de biep. Internet is wat dat betreft eenvoudiger. Ik stel, we verkwanselen ons onderwijs. U kunt er nog bij zijn, 0800-1121. Ik ga naar Renzo Veenstra. Overigens, op Twitter komen veel medestanders binnen. En nou is het wat oneens op het, op het belcircuit. Goedenavond, Renzo. Hey Joost, hallo. Hoi. Ja, ik zat, me echt een beetje, ik zat me echt een beetje op te winden over het populistische stellingmakerij, zoals jij dat noemt. Ja. Mijn vrouw die zit zelf in het onderwijs. Ik vind echt dat er heel erg populistisch op dit moment over het onderwijs wordt gesproken. Toen jij en ik op de basisschool zaten, zaten wij in grote klassen, dat waren ook grote klassen. En was je een dom kind en kwam je niet mee en was dat 100% duidelijk dat je niet meekwam. Of je was een slim kind en je werd geroemd, want je was zo'n slim kind en je kon zo mooi schrijven. Tegenwoordig hebben... Al die uh, meesters en juffen voor de klas die hebben te maken met 30 individuutjes. En die individuutjes worden thuis heel vaak slecht opgevoed. En dat moet de juffer of de meester opvangen. Die hebben allerlei okay. aandoeningen, zoals ADHD en noem het allemaal op. En dat moet allemaal op die school worden opgevangen. Er is extra les, er is uh, aandacht voor, voor kinderen die niet kunnen schrijven, die dyslexie hebben, die remedial teaching moeten hebben. Krijgen ze allemaal stuk voor stuk aangeboden. Ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? We leveren volgens mij in Nederland nog steeds hele slimme kindertjes af, die vervolgens naar het middelbaar onderwijs gaan. Aan. En natuurlijk uh, ja. gaat er heel veel fout in het onderwijs. Er gaat heel veel nee, fout ik, ik, En ik denk ook ja. dat er heel veel geld verkanteld wordt. omdat die schoolbesturen niet snappen hoe geld uitgegeven wordt. Worden. Wij verschillen niet zoveel. Ja? Wij verschillen niet zoveel, denk ik. De stelling van mij blijft, blijft, blijft eigenlijk dan in het midden hangen. Maar het punt is: er wordt, er wordt inderdaad te weinig geld gebracht naar de juiste plek. En ik denk dat het systeem zelf niet de, de huidige leer, gemiddelde leer, het leerlingenprobleem aan kan. He, dat we niet meegegaan zijn van hoe kan je, kan je een leerkracht in staat stellen... om dat probleem in die klas uh, te handelen. Dat is denk ik ja, maar Joost, luister nou eens. ik bedoel, als je het nou vergelijkt met 30 jaar geleden, dan denk ik dat het onderwijs in Nederland juist opgericht is om alle kinderen individueel op een goede manier af te leggen. Ja, maar lukt het? Dus volgens mij is die ontwikkeling er wel. En er zal altijd te weinig geld zijn, er is dus altijd te weinig tijd. Mijn de meisjes zijn ook procent, om hè? 11 uur s'avonds te werken. 20% van de basisscholen okay. is, fa is failliet. Staat in de rode cijfers in Nederland op dit ja, moment. Maar ja, maar misschien, misschien moet je dan eens een goed onderzoek gaan doen naar hoe, hoe die schoolbesturen hun geld besteden. Dat lijkt me, dat lijkt me. Dat vind ik een goed punt, maar je, hebt, je maakt wel een, een terechte opmerking. Het zijn nog niet eens de leerkrachten zelf die het, denk ik, verstierden helemaal niet zelfs. Daar heb ik een duizend hoeden voor af. Het gaat wel om, van wat, kun je, wat, wat voor systeem kun je nog zetten op die problematiek? En dat doen we, dat doen we denk ik verkeerd. Ja, maar ik denk echt heel serieus. Dat als je het wereldwijd zou vergelijken dat wij in Nederland een systeem hebben... waarbij kinderen onwaarschijnlijk veel individuele aandacht krijgen okay. van de docenten. Renzo, goed aan, aan jouw vrouw, want die zit in het onderwijs... begrijp ik wel, en, en dank voor ja, jouw belletje. Ja, doe ik ieder dank dus zo je... Zo is succes, hè, je Dank je, Renzo Feenstra. Was dat. Ik ga naar de Tweede Kamer, want daar zit Mohammed Mohandis. en die is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedenavond, Mohammed. Goeiedag, hallo. Nou, veel gezegd, Mohammed. Fijn dat je er ook bij bent in de show. Uh, ja. het, nee, er is heel veel gezegd, net ook door de bellers... Ja. Um, het zijn, het zijn jouw minister, he, minister. Um, uh, ik zeg, zeg ik, mijn uh, bussenmaker... <laughs> en, en staat ik daar dekker van de VVD. Ja, ja. Um, nemen zij de goede maatregelen? Eigenlijk, uh, uh, dat zijn we in ieder geval wel van plan. Uh, ja. Het regeerakkoord ademt volop ambitie uit als het gaat om investeren in onderwijs. Maar uh, volgens mij gaat de discussie ook in de studio heel erg over... Waar moet het dan terechtkomen? En ik denk dat de politiek kan schuiven, die kan zeggen: het moet die kant op, het moet die kant op. Maar wat ik ook heb gemist de afgelopen jaar als nieuw Kamerlid, is uh, of er één gedragen visie is in het onderwijsveld. Daar heb ik het over de onderwijssectoren, de bonden, of ze gezamenlijk komen tot... dit zijn de noden en dit zijn de grote vraagstukken voor de komende jaren. Het onderwijs wil autonoom zijn, vraagt uh, mm. aan de politiek uh, autonomie... maar vraagt ook heel veel geld en investeringen. Uh, en dat is wel een grote uitdaging voor de komende tijd. Maar we, we proberen juist ja, wel geld vrij te maken... maar het moet wel goed besteed worden de komende tijd. Dat toch, is wel de grote ja, ambitie. Toch vraagt hè, Mohammed? gisteren vraagt het ja. geld... want die in de onderhandelingen met, met ook GroenLinks erbij... dat ketst af, dat mislukt, want Pechtold zegt... ze willen niet overnemen over de brug komen, dit kabinet, voor het onderwijs. Dus... Kijk, waar het, waar het om gaat is... kijk, uh, ik weet niet precies om over geld het ging... Maar wij uh, we hebben morgen een debat in de Kamer. Ja. Wij gaan de subsidies tegen het licht houden. We geven vanuit OCW heel veel uit aan allerlei instituten en clubjes... die met onderwijs bezig zijn, met de beste bedoelingen. Maar wij, ik denk wel dat dat minder kan. 400 miljoen willen we terugbrengen naar 200 miljoen. Zo spelen we dus een gigantisch bedrag vrij... om te investeren in allerlei vormen van het onderwijs direct. Ja. Ja. Uh, het sociaal leenstelsel maakt 800 miljoen vrij. Dus uh, kijk, uh, die ja. wil is er wel. Maar op een gegeven moment moeten we ook die stap gaan zetten. En uh, het ligt niet aan mij als pvda Kamer. Want ik blijf me daarvoor inzetten. Dat doe je. En dat doe je goed, denk Mohammed. Zoals ik je hoor, wens ik je veel succes morgen Dan. daarbij. Het debat. Mohammed Handes van de Tweede Kamer, fractie van de Partij van de Arbeid. Dank je wel, Het zegt één, stop met focus op kenniseconomie, Focus op het echte werken. Kenniseconomie heeft geleid tot een crisis. En uh, van een gift biedt tegenwicht tegen onzin. We moeten niet terug naar de Middeleeuwen, zegt St. Een zinvolle vernieuwing is overal nodig. Ik ga naar u bellen we verkwanselen het onderwijs, zeg ik tegen Barbara Rodenburg uit Groningen. Ja, goeiedag. Goeiedag. Nou, volgens mij, ja, wat er met het onderwijs mis is, dat weet ik niet precies. Maar wat ik wel zie, is dat we onze kinderen verkwanselen. En met name kinderen die blijkbaar problemen hebben in het klassikale onderwijs... die dan in het bijzondere onderwijs uh, terechtkomen... daar helemaal stuk lopen, uiteindelijk thuis zitten zonder onderwijs. Mm. En wij krijgen af en toe één, zo een mee aan boord in een visserij. En dat zijn vaak stuk voor stuk... Leuke, gemotiveerde en slimme kinderen. Ja. Die willen werken, die willen leren. Ik heb hartstikke veel lol met die gozer. Maar het en... lukt niet in de klas, bedoel je? Blijkbaar lukt het dan niet in het onderwijs. Maar... En dan denk ik van. En, en bovendien, wat ik zo sneu vind, is dat die kinderen wordt steeds verteld dat zij een probleemkind zijn. Dat zij lastig zijn en dat zij moeilijk zijn. En dat het probleem allemaal bij dat kind ligt. Ja. En dat is zo slecht voor die kinderen. Nee, en die dat... kinderen, daar is niks mis mee. Ik heb je kinderen aan boord, het zijn die stelletjes schatten. Kijk, Barbara. Nou, goed. Met, ja. met probleempjes, daar niet van, weet je, maar dat heb je met Precies, alle je kinderen, je alles. Precies, je kunt niet alles. Ik begrijp jouw punt. Ik begrijp jouw punt zelfs heel goed, Barbara. Dankjewel, Barbara Rodenburg. Ik ga naar Fons Krebolder uit Den Andel. Dag, uh, Fons... Goedenavond, Joost. Je spreekt met Fons. Uh, ik ben uh, vrijwillig conciërge op een basisschool hier in de provincie Groningen. En uh, dat doe ik al drieënhalf jaar en ik kan alleen jouw uh, stellingen, ik ben het jou eens. Omdat ik uh, zie dat de werklast van uh, de leerkrachten alleen enorm toeneemt. Dat uh, kinderen die gedragsproblemen hebben een uh, enorme last zijn. Mm. Een extra last. Niet dat ze ze zijn ook lastig maar een extra ja, ja, ja. last in het onderwijs. En waar uh, ik als concierge. De verloedering ook vooral uh, vindt plaats, vinden is in het hygiëne, het schoonmaken en het onderhoud van de gebouwen. Ja, daar zie je het dus, uh, al. Ja. Daar, zie, daar zie je het vooral, kijk, een, een stand, iedereen heeft het over standaard handhaven of verbeteren vooral, hmm. maar uh, sommige dingen kosten geld. Ja. Om te handhaven. Oké, okay, vond handhaven. je zet even een punt achter? Want ik wou, ik wou nog elk eventjes naar Frans Rademakers uit Breda. Goedenavond, Frans. Hele goede avond, Frans Rademakers uit Breda. Zit in het onderwijs, Vmbo onderwijs geweldig onderwijs. En ik wil toch even reageren op die meneer, die hoogleraar uit Groningen daarnet. Ja, Heeft, die meneer Van Recht. Die aan van die, uh, de nieuwe onderwijskrachten die uh, moeten de kans krijgen, uh, de oudere leerkrachten moeten eruit. Ja. En uh, uh, die moeten dus allemaal goed bijgewerkt worden. Maar het probleem ligt daar namelijk... dat uh, zo'n beetje met de invoering van de basisvorming een aantal jaren geleden... Uh, hebben wij dus in Nederland gewoon veel uh, minder kwaliteit aan de leerlingen meegegeven. Dat is een punt, en, ja. En dat, en dat komt dus gewoon door op de huidige leerkrachten... want die hebben al minder uh, uh, ja, kwaliteit. Ja. En, dan wil je die nu dus gaan bijbrengen... wat mm. we eigenlijk 15 jaar geleden hadden moeten leren. Dus jouw punt, 100% meer. 100% eens, Frans. Dankjewel. Frans Rademakers uit Den Haag. Een hele korte, als het mag, reactie van John Lahaye uit Tilburg. Ja, ik uh, vind het uh, heel erg fijn dat je dit onderwerp aansnijdt, uh, Joost. Uh, ik denk dat uh, het onderwijs niet voor Quansels wordt... maar dat er uh, veel meer kansen uh, benut kunnen worden. Vorig jaar, uh, in het kader van een nwo prijs Um, een uh, tuindersflat, dus een uh, oud schaapje, mogen uh, voorzien van een elektrische voortstuwing. Ik heb hulp gehad van twee leer leerlingen van het ROC: een jongen en meisje. Ook van uh, de directie en ook van de docenten. En we hebben een prachtig project ja. erbij uh, uh, te water gelaten. En, dus um, het maken gebruik van vakmensen. Dat zeg je eigenlijk, John LaHaay. Ja, natuurlijk. Er zijn dus is... heel veel oude vakmensen die, uh, die duizendpoten zijn... die alle disciplines technisch beheersen. En daar wordt veel te weinig gebruik van gemaakt. Da eerder... Dankjewel, John. Ik moet je er even bij, bij, bij afsluiten. Want we zijn er doorheen. Nog een tweet van Verbeek. Die zegt oneens het probleem is dat veel ouders zouden moeten worden opgevoed. En de heer Van Rest zegt ook eens het grootste probleem is dat ze alles van de computer verwachten. Terwijl inmiddels bekend is dat de andere generatie digitaal dement is. Nou, daar kunt u mee doen. Meer tweets op hekje eens, hekje oneens, avondspits WNL. Dit zit erop voor vanavond. De wet op het passende onderwijs wordt morgen besproken in de Tweede Kamer. Dank u zeer voor het luisteren naar Avondspits. Straks op deze zender gaat op verder... met daarin fotograaf Thomas Schleiper te gast. Hij verzamelde zijn mooiste honden in bakjes op fietsen foto's... en komt daar nu over vertellen. De presentatie is straks in handen van Jelly Brouwer. Volg ons als u wil op Twitter. Dat kan twitter.com, apenstaartje, WNL, of volg mij op apenstaartje, eerdmans.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 Maar de beweging in een uitdrukkelijke consumentenindustrie krijg je koopverslaving. Vrijdagavond 7 uur in Brands met Boeken. Opgejaagd worden in het permanent verlangen. Je bent op de ene vakantie met de andere vakantie bezig. Ad Verbrugge over zijn nieuwe boek Staat van Verwarring. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.